Welkom bij dag 4 van hoofd- en hartruimte. Met de ogen nog open haal je 5 keer diep adem waarbij je door je neus inademt en door je mond weer uit. En op de vijfde uitademing sluit je zacht je ogen. Voel je op de stoel of op de grond zit. En voel de werking van de zwaartekracht op je lichaam. En voel ook je voeten op de vloer. Neem de tijd om eventuele geluiden op te merken, geluiden vlakbij, of in een aangrenzende ruimte of op straat, of verder weg. Misschien hoor je een auto starten, geluid van stemmen of van de airconditioning. Neem ze waar terwijl je met je aandacht bij het horen blijft. Het gaat er niet om dat je de geluiden een naam geeft. Wees er gewoon getuige van dat geluiden komen en gaan. Soms zul je helemaal opgaan in een bepaald geluid, bijvoorbeeld als mensen met elkaar praten. Dat is heel normaal, maar op het moment dat je merkt dat je erin opgaat, ben je in feite alweer op de weg terug. Je kunt je aandacht weer richten op de geluiden die er zijn en op het komen en het gaan van de geluiden. Loop dan met je aandacht je lichaam langs en ontdek welke delen van je lichaam ontspannen aanvoelen en op welke plekken misschien nog wat spanning zit. Het is eigenlijk alsof je met een soort vergrootglas even langs je lichaam loopt. Het is dus ook een korte scan. Even kijken en weer verder gaan. En betrek daar dan ook je gevoelens, je emoties bij. Hoe is jouw stemming op dit moment? Misschien is er een woord voor, misschien ook niet, dat is ook oké. Okay. En als je herkent op welke stemming er op dit moment is, misschien is er juist helemaal geen stemming of humeur op dit moment, laat het dan los en richt je op je ademhaling. Het rijzen en het dalen van de buik. Misschien is het de borstkast die beweegt. En volg zo je inademing en je uitademing. Als het helpt om het beter te voelen, kun je je hand ook op je buik leggen en voelen hoe je hand op en neer beweegt als je ademt. Tel in gedachten je ademhalingen terwijl je je richt op de gewaarwording van het reizen en het dalen. Eén voor het reizen en twee voor het dalen. Blijf tellen totdat je bij tien bent. En begin dan weer opnieuw. Als je merkt dat je afgeleid wordt of aan andere dingen gaat denken, breng dan vriendelijk maar wel beslist toch die aandacht weer terug naar die ademhaling. Naar het tellen of naar de beweging. Blijf bij die ademhaling. Leg dan je hand op je hartgebied. en Stel je eens voor dat je adem via je hartstreek naar binnen en naar buiten gaat. En kijk of je daar een tijdje met je aandacht kan blijven. En ook hier weer kan het prettig zijn om te tellen om erbij te blijven. En laat dan de focus op je ademhaling helemaal los. Wat gebeurt er als je nergens op let, niet op je ademhaling, niet op je bewegingen in je lichaam? En breng dan je aandacht weer terug naar de gewaarwordingen in je lichaam. Het contact met de stoel, met de grond. Misschien zijn er bepaalde geuren. Voel de zwaartekracht, de druk van je lichaam op de stoel. En open dan straks op jouw moment rustig je ogen op een manier die deze oefening vasthoudt. De rust die je voelt, de aandacht en kijk ook of je de eerstvolgende handeling die je gaat doen met deze aandacht kan blijven doen. Morgen gaan we weer verder met deze oefening. Geniet van de dag.